Start. Dit is Lot Thomas met het NOS Journaal. Vanmiddag in het NPO Radio 1-programma Argos. Volgens de drie is er nog nooit iemand aan dat syndroom overleden. Enrique's overleed 2,5 jaar geleden bij zijn hardhandige aanhouding op een festival in Den Haag. Hij werd in een nekklem genomen door agenten, maar het OM zei later... Zij vorige maand dat dat niet de doodsoorzaak is, maar dat er sprake is van het stresssyndroom. Het OM eist de schuldig verklaring zonder straf tegen twee betrokken agenten. Donderdag doet de rechtbank uitspraak in de zaak. Vogelshows nemen steeds vaker beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat vinken, parkieten en kanaries gestolen worden. Dat zegt de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Volgens de bond, die geen exacte cijfers heeft, zijn de vogels roofgoed... omdat criminelen ze in het buitenland makkelijk kunnen verkopen. Vorige maand werden er meer dan 200 Canarische en tropische vogels gestolen... bij een vogelshow in Nuenen. Op het Nederlands Kampioenschap volgende maand is een beveiligingsbedrijf ingehuurd... om de vogels te beschermen tegen inbrekers. Bij de aardbeving in Indonesië gisteravond zijn twee doden gevallen... De beving had een kracht van 6,9 en het epicentrum lag in het westen van het eiland Java. De Nationaal Rampencoördinator meldt verder dat er zeven gewonden zijn en dat meer dan veertig huizen zijn ingestort. De aardschok werd ook gevoeld in de hoofdstad Jakarta. Veel mensen vluchten de straat op uit angst voor naschokken. Oostenrijk krijgt een rechtse regering bestaande uit de christendemocratische EVP en de rechtspopulistische v FPE. Die hebben na zeven weken onderhandelen een coalitieakkoord bereikt. De inhoud daarvan wordt later vandaag bekendgemaakt. Wel is al duidelijk dat het aangekondigde rookverbod in restaurants niet doorgaat, dat er een strenger immigratiebeleid komt en dat de Oostenrijkse regering pro-Europees blijft. Het weer verspreidt vallen er buien in het binnenland soms met natte sneeuw of hagel. Het wordt 4 of 5 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De lokale wegen zijn nog plaatselijk glad door bevriezing. De gladheid zal snel verdwijnen. Er zijn wat ongelukken gebeurd door de gladheid op de N231... Alfa aan de Rijn Amstelveen. Die weg is voorlopig in beide richtingen dicht tussen Nieuwkoop en Schiphol. Dat was de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. Zie Dit is Kerst. Met Zie Met nu nu. Goedemorgen, antwoord. Een zeer goedemorgen vanuit Hotel Hoofdland met het programma Goedemorgen Zandvoort. Naast mij zit Geri Rutte. Goedemorgen. Goedemorgen Ben Zonneveld. Wij met z'n tweeën gaan dit uh, twee uurig programma volpraten met een aantal aardige gasten tegenover ons zit. Altoos Berger. Bergen. Goedemorgen. goedemorgen. Peter Troms zal ook wel aanschuiven. Daarna komt uh, Jan Beelen en dan praten wij over het onderzoek en het vervolgonderzoek. Het nut en noodzaak daarvan. Van wat? Onderzoek van wat? Als ik vraagt onderzoek. We vraag gaan het straks over oh, hebben. Okay. Ja, okay. Dan hebben we even uh, de, de reclame en het nieuws. En dan krijgen we de politiek. Uh, met Gertone als uh, uh, gesprek met de wethouder uh, elke maand. Inmiddels alweer een jaar wethouder. Ja, ja. ja en uh, dan gaan, ja. Ja, gaan we met Hans Rijmers praten over Jess. Ja. Dus in ja. Zandvoort met een kerstspecial. Ja, ook een kerstspecial. En we hebben dan de tweede trekking van de decembernotenactie. Door uh, Ingrid Muller en Moen. En, en de, in de, aanwezigheid van de notaris. Ja. En dan komt er nog een kort optreden van het koor Incantatori Allegri. Die wilde een paar minuten optreden. Dus die wilde nou, waarschijnlijk vanmiddag ja. ook nog optreden. In, ja, ja. Nou, ja nou, maar, maar die wilde heel graag even ja, komen. Ja, dus uh, dat, uh, dat is het uh, programma. Nou, dat sluit mooi aan. Bij ja. Bij jullie. Kijk, <laughs> we gaan het even met Toonbuim. <laughs> En uh, Peter Tromp over de classic met Daniel Weinberger en Martin Oei. oei. Ja, oei. Oei oei, oei, oei, oei. Je zou er oei van zeggen. Ja. Uh, we hebben het even eventjes gehad over Daniel Wijnberger, die ruim 80 uh, is. Onderaan. Van 1929, ja. ja. ja. Ongelooflijk, ja. hè? Ja. 88. 88? 88, ja. Maar nog Zo steeds mooi, misschien. Over twee jaar wordt hij 90. Ja. Nog steeds? Ja. En wat het leuk is aan Daniel Weijenberg is dat hij kiest voor de kleinere podia's tegenwoordig, ook gezien zijn leeftijd mm. natuurlijk. En uh, uh, uh, waar wij heel vrolijk en heel blij van werden een jaar geleden, was uh, dat ze een impresario naar de uh, Toos zijn er de Stichting Classic Concerts. En Zo. niet andersom. En niet naar Tromp. Wat leuk. En naar Trump nee. dat niet naar Nee, dat is, dat, is niet nodig. dat is ook helemaal niet nodig. Maar ik probeer maar te zeggen... wij hebben toch al wat bereikt in die 17 ja. jaar dat we ja. bezig dat zijn. Is leuk. En dat dat soort mensen dan naar ons soort organisaties belt... Mm. dat uh, verblijft ons uh, echt. Hoe en ging het? dat dan? Ja, nou ja, die, die, die, die dame, mevrouw Du heet ze, Sian Du... Ja, uh, die, die belden En uh, van, uh, goh, uh, we hebben Daniel Weinberg Martin Oei, Is dat wat voor jullie? Ik zeg, nou, het klinkt fantastisch. Maar <lacht> dat zal uh, ver boven ons budget liggen, denk ik. En dus, uh, ja, ja, ja nou, door, daar viel dan over te praten. En, uh, dus, uh, we hebben een voorstel gedaan. En hij ging ermee akkoord. Nou, en ik klink. kreeg van de week nog een mailtje dat ze verheugen zich erop. Met z'n tweeën de mannen. Om te komen. Dus... Ja. Maar, want ik denk dat het moeilijk is om hem te, te contracteren, denk ik. Hè? Ja, ook en uh, uh, hij is natuurlijk in zijn nadagen van zijn carrière. Dat ja. mag ook als je 88 jaar bent. En het is een man die eigenlijk over de hele wereld uh, <coughs> naam en faam heeft gemaakt. Als een van de beste Nederlandse pianisten ooit. Ja. En uh, wat hij de laatste jaren doet, is uh, het rustiger aan doen. Hij heeft een huis in Frankrijk, dus hij zegt gewoon tegen ieder van mei tot en met augustus... hoef je niet op me te rekenen, want dan kom ik niet. En, de rest, uh, en hij kiest dus echt voor kleinere podia's. Ja, leuk. En dat doet hij dus ook om die podia's ook een kans te geven. Maar ja, het moet wel staan natuurlijk, ja. want het is ja. natuurlijk niet de minste. En uh, uh, vandaar dat wij echt heel blij waren ja. en zijn prijs ook erg meeviel... Ja. Dat is bijzonder hoor. Nou, dus nee. je, je redt het nog net ja. met een subsidie Hij neemt ook een hele jonge pianist mee. En uh, deze jongeman die is uh, uh, ook op zijn zevende begonnen. Ja. En dat zie ik bij uh, Wijnberg ook staan. Ja. Dat dus ja, altijd heel jong het, beginnen. Zo ja. mooi hè? Ja. Dat, en, dat verbaast me toch hoor. Dat, Echt een beetje uh, bekende veel, en, en de muzici die het echt hoog. Jong, he ja. vergeschopt hebben. Dat die allemaal zo jong waren dat ze begonnen. Soms al drie, vierjarige leeftijd. Ja, Met zo'n ja. klein viooltje ja. iemand. Ja, grappig, en, en ja. denk ik van ja, dit is toch fantastisch. Ja. Hè? Ja. En dat, uh... Maar ik vind dit... dit... He, ik zei, ik wilde eerst de titel, Meester en de Gezel, uh, ja. uh, geven aan dit concert. Maar toen kreeg ik dus van hun de gegevens. En toen heette het Rachmaninov in de polder. Ja, ja. Ik dacht, van, nou, Rachmaninov in de polder. Nee, dat niet Dat kan niet. Dat, uh, we zitten hier niet in. Nou, misschien wel in de polder, maar. Uh, polder aan zee. Dus ik dacht, ik ja. ga er Rachmaninov aan zee van maken. Ja, leuk. Ik vind het een hele mooie. Mooi, uh, het is ja. het, het, ik vind het ook heel erg leuk dat uh, er uh, zo'n heel groot leeftijdsverschil tussen zit. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, en, ja. Uh, uh, toch, ondanks zijn twintig uh, lentes, is uh, Martin Toor een, uh, een, een artiest. Ja, ja, als je dat leest. Dus je dus hebt het een staartje doorgekijkt dat hij zo vroeg begonnen is. De dus ja. CD's uitgeven, Afro, vier ja. programma's. Uh, uh, de Wereld Draait Door, noem het maar op. Ja. ja. Dan is dat het, is het ook geen kleintje. Nee, nee zeker niet. Nee. En, uh, dat is echt zo'n Rising Star aan het firmament. Uh, ja. uh, we hebben ook wel eens een aantal. Uh, Pianisten gehad via het Heemsteds Philharmonisch Orkest. Die zijn er ook zo goed in om die beginnende muzikanten uh, te laten optreden ja, ja. met hun orkest. En het Heemsteds doet altijd bij ons het nieuwjaarsconcert. En dan zie je vaak van die jonge mensen die je dan vijf, zes jaar later... En dat weten we omdat het Heemsteds Philharmonisch Orkest... Al tien jaren ja. doet ja. Het, het openingsconcert van de Stichting ja. Classic. En uh, na tien jaar zie je die mensen inderdaad uh, ja. verscheiden ja. bij ja. programma's ja. zoals de Wereldraad Jongen en En in het concert gemaakt. Ja. Ja. Vervolgens is het dus ook onmogelijk weer om die mensen weer een keer terug te laten komen. Ja, wat ja, is dat? Dat is iets andere ja. prijs. Ja. Ja. Ja. Nou, dat hadden we voor nou, zo gaan met die uh, jonge violist bij het symfonieorkest. halen. Ja. Oh. Ja. Dat, dat, nou, dat en toen zeiden zij, die dirigent, die Nicholas Devens, die zei al: wacht maar af, over een aantal jaren. Dan uh... krijg je hem nooit meer terug voor de geld. Nee, nee, nee, nee. Ja, ja zo gaat maar het dan. Het is dan ook he? wel, uh, ja, wel grappig dat een aantal lui die dan succesvol zijn... toch niet uh, Classic Concert vergeten. Nee, nee. Nee, nee, want je zag dat ook met Emmy Verheij. Het is nu ook op uh, een ja, leeftijd een waarop bizone, ze niet uh, meer zoveel nee. bekendheid heeft. Maar toen wij haar dus vroeger toen met die opening van het orgel, uh, mm -hmm. de, in gebruik namen van het orgel, dat ze zei van, dat vind ik leuk. Ja, en daar kijken ze naar. Geweest. Ze kunnen kijken van, het, het hoeft niet per se meer. Nee. Ze hoeven daar niet per se hun brood meer mee te verdienen. Okay. Maar ze, vind, maar ze willen het, wel komen. Het leuk. Ja, ja, ja, ja en wij... Ja. En wij doen het goed met z'n tweeën. En uh, we hebben natuurlijk een prachtige kerk met een hele mooie akoestiek. Kan je ja. dat even, even terugspoelen. Wij doen het goed met z'n tweeën. Toos doet het hartstikke goed in de dan Kan je de spoelen nou weer door? Ja, ja, ja. We hebben de organisatie is goed. Die mensen worden netjes ontvangen. We zeggen dat is helemaal waar. Ze en vinden het altijd leuk. fijn om ja, terug te komen. Ja. Want het is bij jullie altijd zo gezellig, ja. zeggen ze dan. Nou, dan, doen nou, dan, dan, ja. dan doen jullie ja. het ja. goed gewoon. Dan goed. Die gezelligheid straalt dat ook uit in het aantal gasten? Daar hebben we het ook een keer met Toos over gehad. Uh, over de financiën, het aantal gasten. En, uh, Jij je moet een je, probleem. Je, ja. moet, je moet natuurlijk... Je wilt liefst een volle zaal. Maar je hebt een aantal mensen nodig om uh, je financieel rond te kunnen breien. Red je dat nu met het aantal bezoekers? Hoeveel bezoekers komen ze gemiddeld? Voor dit concert? Nou, ik denk 250 misschien, schat ik. Voor In, dit concert? Voor dit, voor dit, voor dit ja. specifieke concert, ja. hè. Maar daar zijn we er nog niet mee. Maar merk je dat dit rond gonst? Ja, want naam. ik, ik merk wel. het aan het bellen. Ja? Mensen bellen me en uh, kan ik kaarten bestellen voor morgen? Ik, nou, wij, bestellen, of wij ja. doen geen kaarten nee. reserveren. Voor, nee. Ik zeg, je moet gewoon om half drie op de stoep staan. Ja. En dan uh, heeft u een plekje. En ja. vol is vol. Met dit soort producties merk je inderdaad dat mensen kaarten willen gaan reserveren. Ja. En uh, ja. dat doen we nooit. We verkopen gewoon voor vijf euro. Dan krijgen ze een programma aan de zaal. Ja. Boekje ja. aan de zaal. Ja. Ja. Maar... Uh, uh, dit leeft echt. En morgen 200, 250 man. Dan heb je dus echt een bomvolle eh, kerk. Je zit vol hoor, morgen. Ja. En uh, op de 10 concerten die we geven gebeurt dat twee of drie keer. Dus met andere woorden zeven keer niet. En natuurlijk hebben we ook concerten waar uh, 60, 70 uh, uh, mensen zitten. En dan komen we weer terug naar wat we altijd zeggen. Wij streven naar diversiteit. Maar wij streven ook als stichting om jonge mensen een kans te geven. Dus dan krijg je een, uh, uh, een mail met een uh, stukje muziek erbij van een uh, uh, celliste en iemand op een blokfluit. Nou, dat zijn twee meisjes die net afgestudeerd ja, zijn sleut. aan het conservatorium. Dat zijn ook mensen die een podium zoeken. Dat kan je ja. Uit de hele mail kan je dat opmaken. En met een celliste en een meisje op de blokfluit krijgen we geen volle kerken ja, natuurlijk. Ja. Nee. En dan kost ja, maar je wilt wel ze wel die, die kans geven. Dat kost niet ja. veel, maar we willen ja. ze wel een kans ja. geven. Ja. We willen ze een podium ja. geven en ja. dat hoort er ook bij. Ja. En dan moet je van tevoren ervan uitgaan, incalculeren dat zo'n concert gewoon geld kost. En dat kost het ook. En als je dan uitsmeert over, uh, over die tien concerten hè, met die twee hoogtepunten erbij, uh, loopt dat dan? Nee. Nou, nee, ja, nee. er moet er nog steeds geld bij. Ja. Er moet geld ja. bij. Ja, we ja. teren echt in ja Dat ja. zeg je ook ja, steeds. Ja, ja, ja, dat dat steeds ja, ja. moeilijker wordt. Ja. Maar moeten jullie dan ook nog de, de prijs gaan verhogen volgend jaar? Nou ja, daar, je dat? dat ja, ja, wat we, ja. Wij, wij, het, er, Onze doelstelling toen we begonnen was. Uh, gratis concerten voor de mensen met de kleine beurs. Die niet naar het concertgebouw kunnen. Geen 40, 50 euro hebben voor een kaartje. Dat was onze doelstelling. En toch dan klassieke muziek in Zandvoort hm? verbrengen. Zodat zij daar ook van konden profiteren. Mm -hmm. en, met uh, name uh, ook wat oudere uh, mensen. Ja. Ja. Toen hè? de tijd is er een ernstig beroep door de... Uh, uh, gemeente Zandvoort op ons gedaan... om toch maar toe te gaan heffen... willen wij nog een aanmerking komen voor de voor subsidie. Hè? Ja. Dus we werden min of meer verplicht om het te doen. Maar mm -hmm. de uitgangs is, uitgang is nog steeds... eigenlijk gratis, concept. Ja, dus na 10 ja. euro... dan moet het heel gek gaan, ja. willen we uh, dat doen. En uh, je verdient geld... Commercieel gezien die je geld als organisatie zijn door te zeggen. Nou jongens, we hebben alleen een programma dit jaar met koren en orkesten. Mm -hmm. Orkesten van 50, 60 man, kom maar. Koren van 70, 80 man, 40, 50 man kom maar. Want dan gaan we dus inderdaad zeggen... van al die koorleden, al die orkestleden... nemen allemaal één of twee man bezig. Mm. En die dus gaaf. de basis... Okay, ja, ja, ja. Ja. Ja. Nou, ja, ja maar... Ja. Nee, die gaan betalen Ik, betalen ik zal ja. je vertellen, daar, daar zat mijn broek soms... Ja. Sorry dat ik het zeg op deze zaterdag... Nee. Oh, ja. maar dan hoeven ze maar vijf euro... te betalen. En dan ze nog zeuren. En dan, en dan nog, en dan, nog en dan komen ze... ja, maar mijn man speelt in het orkest. Ja. Ik zeg nou, en, ja, maar... dan ga ik altijd mee. Dus we moeten dus ja. weten... Wat ik doe, dus dan zeg ik: zeg ik Oh, dat is 2,80 euro. Dat is 10 euro. <laughs> <een> 10 euro. <laughs> Als iemand meespelt. Maar eh, dan heb je dus een jaar dat je kan zeggen: Nou, oké, okay, we hebben gemiddeld meer dan 100 toeschouwers. En dan wordt het interessant. Ja. Maar ja, een gemiddelde productie gaat benaderd toch gauw uh, een duizend euro. Mm -hmm. meer, ja, meer, toch wel? Meer, ja. ja. Meer, dan je Gemiddeld ben je, zijn we per concert wel vijftienhonderd euro? Kwijt. Dus je dus zou meer stringen. met Ja, erbij, bij, erbij. een erbij, bloemetje erbij, ja, nee, nee, het is nee meer, erbij, ja. hier dit en, en uh, Oh, de kerk, moet je allemaal, de allemaal doen, de kerkluur, natuurlijk, ja, ja. stemmen Talo van de vleugel. Dus het blijft leuk om te doen en. We doen het uh, goed, we hebben uh, goede artiesten, we hebben mooie producties ertussen zitten. En uh, nu ook weer wat er morgen gaat gebeuren. Maar uh, waar het aan schort in onze organisatie, heel klein organisatie, met z'n tweeën doen we het, is de PR naar buiten. Is te zorgen dat wellicht dat het helpt dat er nu uh, in plaats van die keiharde banken van houdt. Nu, hele ja, mooie stoel, stoelen, ja, ja, ja dat scheelt ook. Maar ik ja. ben het toch niet helemaal met je eens, hoor, Peter, wat je PR betreft. Ik bedoel, het, het staat op de website van Hemstede, ja, nou, uh, maar misschien in niet. de uitkrant, ja, dat staat overal. Ja. Ik bedoel, dat kost niet ook je. geld, hè? Natuurlijk, nou, ja, uh, Dus wat dat betreft, maar ja, maar misschien meer vrienden. Ik wil vrienden. twee kolommen in het Adresdagblad hebben iedere keer. En dan praat je over regio, en dat is lastig. Ja, maar zo'n uitkrant komt overal. Ja. De Klopt. uitkant komt inderdaad overal. Oh ja. En uh, het dagblad heeft zo'n uh, top 10 ja, ja, in de Ja, maar daar uitkrant. staat niet altijd in. En dus, soms sta je onderin en soms sta je ja. ja, nooit. Dat hangt er vanaf. Ja, ja. ja. Um, Terug naar, uh, ondanks alle zores die jullie hebben, naar het concert. Want uh, we begonnen heel vrolijk. Ja, ja maar, ja, maar we blijven zo. We blijven vrolijk, hè? We, <laughs> we blijven vrolijk. Ja. Kom op, zeg. Nou, dan kunnen we beter stoppen. Die Daniel Wijnberger, hè. Nog even terug naar... Uh, uh, ja, het is een beetje onbeleefd om steeds maar over die oude man te praten. En niet over <laughs> oh, die jonge God. man. Ja, ja. Want eigenlijk uh, gaat die Martin hem inhalen, als je het uh, ja. goed begrijpt. Ja, ja, ja, ja. Maar 88... Uh, inderdaad gewoon niet meer moeten, maar kunnen. Ja, Jezelf En Martin, je keus maken. oei, die moet. Ja, ja. Ja. Ga je daar een, een, een strijd tussen zien op de piano? Nou, dat, uh, daar zijn we wel heel benieuwd naar. En uh, ze zullen ongetwijfeld ook katramen spelen. Dus ja. met, uh, met z'n ja. tweeën ja. naast elkaar. Ja, ze doen één stuk met z'n tweeën. Dat zal ook gebeuren. Rachbaan, maar in ieder geval. Ja. Ja. Ja, <laughs> wat opvallend is, uh, ze spelen al een jaar of uh, zes, zeven. Ja, okay. ja, dat vroeg ik ja. mij af of ze ja. elkaar al... En, uh, ja. ze hebben ja. ieder, uh, iedere keer hebben ze een apart programma... wat ze dus in verschillende kleine podia's uh, samen okay. spelen... Ja, ja. Okay. En dit jaar is de nadruk op Agemax. En volgend ja. jaar doen ze weer wat anders. Oh, dus is, ze zijn wel degelijk aan elkaar oh, eh, gemaakt. Oh, Ja, Toch. maar het is natuurlijk ook. Je kan het echt zien als de leermeester en de gezel. En als die Martin oei verstandig is, dan. Houdt hij zijn oren wijd open. En leert hmm. hij Kijk veel hij de van de meester. Ja, Want ja. die kan hem de kneepjes van het vak leren. Zeker. Ja, dat is inderdaad. En dan kan je nog zoveel talent hebben. Maar er zullen altijd dingen zijn. Die je van een oude rot kan leren. Die je van een oude rot kan leren. Rot ja. kan leren ja. Ja, ja. Goed. Morgen 17 december. Rachmaninoff aan zee. Daniel Weinberger en Martin Oei. Locatie is de protestantse kerk. De aanvang is om drie uur. De kerk is een half uur eerder open. En de toegang... Bijna van niks, maar toch 50 euro. je hoeft geen kussentje meer mee te nemen. Want wij denk ik Dus komt allen. Ja, komt allen. Ontzettend bedankt voor de komst. Graag gedaan. Dank je wel. Dank u wel. Acende um vela, um vela branco, um trânsito e escuro, um livrando cruz. Seu pra Sampa, amigo, vou vem dançar. Seu pra Sampa, amigo, vou vem dançar. Sei unstrella, strella brillanti, e mostra un cammino, antiga na minha, oggi amundo qua alma, alma gigante, not in destino, mi accanto e ti fino. Hello. Brilhante en mostra caminho. Pantiga na mij, mooie mundo, kalma, alma gigante. Na tom de destino, nha, canto, fim. Seu, pra sampa, mi, kubo, dança. We gaan uh, in het tweede gedeelte, terwijl er nog tussen uh, uh, D66 en het CDA wordt gediscussieerd over het koopcontract van de toren die hiernaast staat, um, gaan we praten met Jan Beeler. Jan Beeler. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik heb jou uh, uitgenodigd omdat um, we ah, een tijd niet meer met je gesproken hebben. Nee, volgens mij uh, juli of juni ja, was nee, het Ja, Nee, dat klopt. Waar ben je allemaal ja. geweest. Ja. Waar Hij, ik allemaal ben geweest. Je was druk, hè, toch? Druk, Ja. ja. De afgelopen... Nee, ik ben druk geweest. Ja. En ik denk dat de onderwerpen er ook niet... Uh, er waren, waren ook geen reden om te komen. Ja. En volgens mij is Kees Metters ook een aantal ja. keer geweest. Ja. Met een bevlogen verhaal over uh, wat hij gedaan heeft de afgelopen jaren. En wat hij wil doen de komende jaren. Nee, maar de, de afgelopen maanden geen aanleiding geweest. Ik, ben, ik moet zeggen, ik had liever een ander onderwerp gehad. Ja. Een, andere, <laughs> een andere aanleiding om hier weer gezellig te zijn. Maar zitten. dat komt maar. wel weer. Ja, de, de, de aanleiding was uh, afgelopen <coughs> donderdag werd hebben gesproken over het integensrapport. En het verbaasde mij... één, dat het twee uur heeft geduurd... voordat alle raadsleden konden vertellen of ze ja of nee beïnvloed waren. Twee, eh, verbaasde het mij dat sommige raadsleden een heel betoog hielden. En van de GBZ kan ik me dat nog iets bij voorstellen... Maar ook andere mensen hielden een betoog, waaronder Jan Beelen... die het uh, <coughs> zich zeer in de zijk genomen <laughs> voelde... Uh, door wat hier, allemaal, uh, wat, wat hier allemaal gebeurde. En uh, ik zat me eens af te vragen van... Uh, hoe voel jij je dan in de zijk genomen? Want ik heb het rapport gelezen, jij staat er ook in uh, met een uh, mail. Um, de vraag was simpel. Ben je beïnvloed of niet? Ja. Ik stap die vraag en Kees Mettens heeft ook in een vergadering gezegd... ja, eigenlijk is dat een vraag. De beïnvloeding, als je de, de definitie zoals Blinde Gunsen... die heeft aangehaald uit onze gedragscode aanhaalt... dan moeten we zijn omgekocht of moeten we daar op de schijn van omgekocht... of, of van dat soort rare dingen. Kijk, dat, de vraag zelf, beïnvloeding, is, is een rare vraag... als je dat op die manier bekijkt, maar ook op een andere manier. Want kijk, als raadslid word je altijd beïnvloed. Kijk, en, is dan de vraagstelling verkeerd? De vraagstelling ja. is zeker verkeerd. En dat is ook een makker van het rapport dat ik bij mezelf denk van ja, beïnvloeding... natuurlijk worden beïnvloed, maar de, het gaat om de informatie. En om het vertrouwen dat ja. wij in een wethouder ja. hebben gehad. Het gaat om een afspraak die we met elkaar hebben gemaakt... in het coalitieakkoord. Na, na, na, na de bakel wat wel was ontstaan in december vorig jaar. Waarin we hadden gezegd van nou, alles moet opnieuw. We gaan opnieuw het kijken naar het plan. We gaan dit keer veel transparanter werken. En we willen voorkomen dat er vooringenomenheid ontstaat... of dat van tevoren al duidelijk wordt welke veranderd het gaat worden. Nee, de raad was aan zet. Wij gaven Michel Demmers het vertrouwen... en, en de heer Bluis het vertrouwen om, um, ja, om ons in positie te laten... om het een en ander voor te bereiden. Mm -hmm. En als je dan vervolgens tot de conclusie komt... dat Demmers de boel een beetje heeft belasterd. samen met, met, uh, met de graven en met Springtij... Ja, dan... Dus ik vind dat zwaar, als je dat zo uh, doet. Nou ja, ik snap, ik snap dat je dat zo, dat je dat zo zegt... Mm -hmm. maar dat is wel het gevoel wat ik heb... Want, maar dat is het gevoel. En uh, als je de mailwisseling leest, dan zijn er inderdaad een aantal discutabele mails. Maar is dat misdadig? Nou ja, Ben, kijk, laat ik het zo zeggen. Ik heb met de heer Demmers gesproken een aantal keer. En ik was een van de raadsleden die niet in zijn bootje zat, als het ware. Want ik oh, dat had, heb ik eerder gehoord, dat ja, bootje van Bluis. Ja, ja, dat roeibootje van Bluis ga ik niet herhalen. Dat, dat, hij zijn, uh, he, dat, is, dat is Bluis zijn ding. Nee, maar. Kijk, ik heb wel, we hebben wel met elkaar, en dat is echt zo, in raadsvergaderingen, in commissievergaderingen, we hebben bewonersbijeenkomsten bijgewoond. We hebben marquettes gevraagd. We hebben om extra onderzoeken gevraagd. We hebben er echt alles aan gedaan om een goede keuze te kunnen maken. En om ervoor te zorgen dat alle... ...initiatiefnemers, alle inschrijvers... ...een eerlijke kans zouden krijgen. Maar en, waar... Ja, gaan we, maar ja inderdaad. Dus dat, we hebben er zoveel, zo hard aan gewerkt. Ik ook. En dan krijg je vervolgens een mail van Van de Graaf. En dan blijkt achteraf... ...dat die mail... Dat is de mail aan jou. Ja, er zijn diverse, er zijn twee mails naar mij gestuurd. Ja, ik, dat voor die, de duidelijkheid... ...het rapport bestaat uit 34 bladzijden rapport. Ja. En 150 bladzijden mailwisseling ongeveer. Ja, dus. precies. Ja, Nee, helemaal, helemaal gelijk. Maar er, gaat, er zijn een aantal mails. En er zijn meerdere mails die ik vind die best yeah. hopend zijn. Maar die mail naar mij toe, dat, dat maakt hem persoonlijk. Mm -hmm. Want ik krijg dan een mail van De Graaf. Ik denk in mijn oprechtheid, dat is van Cole de Graaf. Prima, ja. dat is een van de marktpartijen die meedoen. Maar dan blijkt achteraf dat die mail is voorbesproken met Demmers. Een aantal keer. Dat vervolgens diezelfde mail aan mij door De Graaf... Ook nog eens is aangepast door een springta architect En dan denk ik bij mezelf, waar, waar zijn we dan hiermee bezig? Want een wethouder die hoort onafhankelijk te zijn. Dat is zijn opdracht die wij hem hebben gegeven als, als, als coalitie, als raad. Ja, maar als je het zo vertelt hè, deze hele gang van zaken, dan ben je toch wel beïnvloed? Dat heb ik ook gezegd. Ja, ja. Ik heb gezegd, ik ben beïnvloed. Maar niet in de definitie die Belinda Gunnarsen heeft nee. gegeven. Maar ik heb zeker het gevoel dat Michel Demmers zodanig invloed heeft gehad op het proces. dat, dat mijn stem in die zin wel is aangetast. Nou ja, ik heb wel op een gegeven moment getwijfeld. Mm. zal ik naar Springte gaan. op basis van wat wij horen van Demmers. Maar Jan, er uh, is een vraag van mij. Hoe. Is mailwisseling voor iedereen uh, leesbaar? Ja, iedereen. Iedereen kan ja. alles lezen. Ja. Maar waarom is er dan in eerste instantie daar niet op gereageerd? Dan? Nou, maar het is toch gek? Is te, te woorden, nee, voor, voor de dit is eigenlijk te triest voor woorden. Want dit is door niet. een wop en mails is pas vrijgekomen na het uh, wop Precies. Dus okay. dat is, dat is, is, is pas nee. kort. Oké. Okay. Alleen ook... het, het, het verslag ja. met de desbetreffende mails. ...is in te lezen uh, via uh, de gemeente. De gemeente ja, ja. Het is even zoeken, okay. maar je komt er wel. Ja, de, de raadsdocumenten en dan ja. kunt, u ja. zo, uh, ja. kunt u het zo ja. vinden. Ja. Maar dat is ook bizar. Kijk, ja. alles is pas aan het licht gekomen... ...na een WOP-verzoek van omwonenden. En dat is ook de hele... Dat was ook de bom die als het ware insloeg in het gemeentehuis. Kijk, wij wisten niet wat er aan de hand was. Ook het college wist achteraf helemaal niet... ...waar de heer Demmers al die maanden mee bezig is geweest. En, en, en dat maakt het... En dat maakt het, ja, ik moet zeggen, ik, ik, ik, dit, is, dit is geen uh, hoogtepunt van mijn raadsperiode, laat ik het zo zeggen. Ik vind het niet de leukste periode en ik vind het ook absoluut niet, niet fijn dat we hier opnieuw zitten. En dat we, en dat we nu uh, 75.000 euro zelfs moeten uitgeven voor een heel duur raadsonderzoek. Nee, ja, dat is dan het tweede onderwerp waar je <laughs> ja, ja. zelf over begint. Um, er is uh, uh, gekozen voor een, een, een raadsonderzoek. Er was eerst wat, uh, wat, wat twijfel bij D66. Want we, we moeten doorgaan of we moeten uh, onderzoeken. Ze wilden wel onderzoeken, maar ook gelijk doorgaan. Op zich is dat uh, een, beetje, een beetje vreemd, die, die, die keuze. Want als je iets gaat onderzoeken waar iets mis zou zijn... wat niet, misschien niet zo is... dan moet je niet doorgaan met iets wat je al uh, hebt. Uiteindelijk uh, is, is men meegegaan. Behalve de, uh, de GBZ en uh, de PvdA. Wat valt er nu nog te onderzoeken? Nou, is, denk, denk, denk, zit er ergens in het achterhoofd van deze raadsleden dat er uh, nog meer uh, bekonkeld is? Nou, ik hoop van niet. Lijkt het zo so, zich, ik hoop van niet. Maar het probleem is dat, we hebben echt waar, als openbaar bestuur, we, we, hebben, een, we hebben een probleem. Want iedereen denkt van, nou, wat, wat is hier nou bekoksthoofd? Wat is hier nou gebeurd? Ja. En dat vind ik wel, dan moet je voor de transparantie. En, voor, en, en voor, om die al die schijn weg te halen. En iedereen moet, zegt dat er transparantie moet zijn. Precies, ja. ik vind dat je dan gewoon dat moet onderzoeken. Hm. Want er is, op het moment hangt er een soort van zwijm omheen. Waar ja. dat voor mijn gevoel soms het daglicht niet kan verdragen. En laat het dan maar gewoon helemaal duidelijk worden in een raadsonderzoek. Laat maar vertrouwt die... niemand elkaar meer dan? Nou, er is wel een soort van... Is, ik moet eerlijk zeggen, er is wel een knauw in het vertrouwen gekomen. Dat ik bijvoorbeeld heb in de Watertoren cv en in, in, in Springtijden helemaal. Ja. In Michel Demmers. Ja. Want als dus, ja, dat uh, uh, gezien jouw betoog kan ik me dat wel een beetje voorstellen en jouw gevoelens daarbij. Maar eigenlijk is het toch heel simpel. Was het maar zo simpel, Ben? In... Nee, maar was het maar zo simpel een nou, keer. Want het is nooit zo simpel als het, als het <laughs> lijkt. Dat is zo vervelend, want we worden echt waar. En laten we nou eens teruggaan naar wat, wat er erom gebeurd is. Inmiddels zijn we drie wethouders verder. De eerste wethouder die uh, doet op verzoek van zijn partij. Uh, een plannetje stichten met uh, springtij. van jongens, kijk daar eens naar. En daar zit meneer de, de Graaf natuurlijk ook in als uh, eigenaar van. Ja, uh, nou, dat is een, al een punt waar ik zeg. Dat, dat zou je is dat nou het startpunt van, van, van, van het onderzoek? Nee, het startpunt van het onderzoek is de verkoop. Want daar begint het in feite mee. Want daar begint. Want we krijgen. U, u wilt niet weten hoe vaak wij brieven krijgen van De Graaf of we hebben gehad. waarin we weer aansprakelijk werden gesteld of in gebreken werden gesteld. Ja, maar dat is allemaal in het begin. Precies, maar dat is nu dat et het nog wel door. Want op basis van dat soort claims en basis op basis van Raad van State uitspraken... worden wij nog steeds als gemeenteraad hmm. bijna gedwongen... Om als het ware voor een bepaald plan te kiezen of, een bepaald, of, of ja. zijn rechten te, te respecteren. Maar wat zijn dan wow. zijn rechten? En wat zijn dan... Hoe zit het in elkaar? Want we, hebben, we, hebben, we praten er heel veel over. We denken allemaal dat we de wijze in pacht hebben. Maar inmiddels is het dossier zo groot geworden. Is het zo moeilijk geworden. Dat moet je gewoon een keer helemaal goed onderzocht hebben. Denk je dat dat eruit komt? Ik hoop van wel. Kijk, uh, ja. simplicisch als ik me dat voorstel. Is dat ding verkocht aan meneer Demmers... De, de, in die tijd was hier ook wethouder, dat heeft geld opgeleverd. Er is een afspraak gemaakt dat hij bij de verkoop weer 50% terugstort. Simpel. Dan denk ik dat jullie denken dat, hier, dat het hier al misgaat. Bij de verkoop. Maar anders gaat het niet onderzoeken. Nou ja, kijk, de verkoop als zich. Je... Kijk, voor 25.000 euro is de toren verkocht. Eh, er was grote daar, zijn, daar zijn redenen voor. Ja, tuurlijk. Want het onderhoud. Kijk, we hebben jarenlang hebben we verzuimd om onderhoud te plegen. Ja, zeker. Ja. En daar, daar zijn ook uitspraken over geweest ja. bij de Raad van State. Kijk, dat is allemaal. Kijk, op zich zou je nog terug kunnen gaan, nog meer terug kunnen gaan. Van Waarom hebben we dan in Vredesnaam nooit die toren dan een beetje fatsoenlijk onderhouden? Waarom hebben we daar dan het ja. geld niet voor weggezet? Nou, mm -hmm. dat kan ik je wel vertellen. Hij was keurig onderhouden. Hij stond op het punt om te openen en toen ging hij in de fik. En daar is de ellende begonnen. Ja, ja. Dat is het hele nou, de cruciaal. eerste conclusie er er van het raadsonderzoek... Die ligt er al. Ja, we die, de Karol heeft 5.000 vanaf van weer. die 75.000. Ja. Nou, doe mij 35 niet ja. ja. um... het goed. Maar gaat het komen denk je, Jan? Nou, ik, ho nou ik hoop van wel. Ik hoop echt waar dat uit het raadsonderzoek... en ik, ik heb helemaal geen belang bij dat er iets negatiefs uitkomt. Ik hoop echt waar... Het enige wat jullie willen is luid en duidelijk... Ja er is niets gebeurd of er is wel wat gebeurd. Precies, inderdaad. Gewoon die 100% duidelijkheid. Als er nou niets gebeurd is, dan gaat de schip in de grond en dan gaat hij, toch. Uh, ja, behouden? precies, want het is een raad. Het is gekozen, de, de, de gekozen. Precies, er is dat? een meerderheid van de raad. Ik, was, ik zat niet dit keer bij die meerderheid die ervoor heeft gestemd. Maar nou, tegelijkertijd nee. is het een, een democratisch besluit. Ja. Maar we moeten wel er 100% zeker van zijn dat dat democratisch besluit op een eerlijke, en transparante en fatsoenlijke manier tot stand is gekomen. Ja, nou en daar nou eens, zijn op dit moment twijfels ja, over. Als ik het nou eens kwaad bekijk en er uh, zou iets gebeurd zijn. Wat is dan de procedure? Gaan we dan opnieuw in met nieuwe, uh, nieuwe planen? Dat durf ik echt niet te zeggen. Echt, dat is, dat is, en dat is waarschijnlijk ook aan een volgende raad. Want... Verwacht je dat dan, Ben, eigenlijk? Ik verwacht het niet, maar uh, als je iets gaat onderzoeken, kan je twee kanten op. Natuurlijk, ja. kan maar je de... moet alle opties openhouden. Want, ja, kijk, als, je, ja, want als, we, als er echt iets uitkomt uit het raadsonderzoek, natuurlijk. Dan kan, dan, zou ik, dan kan ik bijna voor mijn opvolgers al spreken. Dan kan je dat niet zonder consequenties laten. Dat is vanzelfsprekend. vanzelfsprekend. Ja. ja. Het is niet te hopen. nee, ik, ik hoop het nogmaals echt niet, want dat, want we hebben ja, in Zandvoort er echt en... totaal geen belang bij dat we dat we wederom in, in een soort van middenboulevard debakel komen, waarin we maar niet ja, uitkomen. we komen er niet uit. Nee. Nee. nee. en dat vond ik ook een. ik snapte het betoog van de PvdA al heel goed. dat we, dat ze zegt van ja, jongens, dan gaan we het weer uitstellen, ja, ja. weer ja, uitstellen, ja, ja. terwijl we nou eigenlijk eens een mooi plan hebben. En dan gaan we het weer uitstellen. Ja. En dan ja. komt door een is... handelswijze van een wethouder. Ja. Kunnen we nu weer, en weer, kunnen we weer ja. doorschuiven en kunnen ja. we weer wachten. Wat is het verwachtbare tijdspad? In maart 2018 hopen we dat raadsonderzoek helemaal klaar te hebben. En dat, en ik Voor de weet, verkiezingen. Ik, ik, hoorde, ik hoorde meneer Berends iets anders zeggen. Na maart. Maandje of drie? Ja, dus maart. Ja klopt. Ja, ja, klopt maar ja, nee, dat we gaan heen, die, die, die commissie wordt volgende week wordt die samengesteld. Um, bij de volgende raadsvergadering gaan we die al benoemen. Dus, okay. En dan proberen we in maart dat te regelen. Want er moet vaart in de zaak komen. En we moeten hier gaan bouwen. Alleen de vraag is welk plan en of okay. dat wel goed is ja, gebeurd. Okay, ja. Jan. We hebben het er ja. weer uitgepraat over wat. Ja. Het dus schiet wel ooit oh, voorbij. Altijd. Altijd. Met, met nog jongere debatten praten. Ja. Misschien ook wel ja, ja. over de water. Ja. ja. Bedankt voor je komst. Uiteraard. Um, Dank je wel, We, we ja. hopen wel wat er gebeurt. Ja. Ja. Dank je wel. Is goed. I see your faces in a crowded cafe. The sound of laughter as the music plays. Sunlight melting through an open doorway Jean-Claude is left to face another day I'll meet you at midnight Under the moonlight I'll meet you at midnight Nou, en hier zitten voor ons de raadsleden in spe, Ben. Ja, Jan, We weg, Jan is student. weg. Dus jullie moeten het nu uh, gaan doen. Nee, Bij jullie... ons uh, ja. Benny en Nes, Jeugddebatters uh, van groep 8 van de Schapschool. Ja. Um, jullie zijn uh, in debat gegaan over een aantal onderwerpen. Nes, welke onderwerpen Dat hebben jullie gedaan? Dat was reddingszwemmen en of bijzondere sporten. En of? Ja, en <laughs> of eventueel, eventueel ook nog ja. waren eigenlijk twee ideeën. Meerdere scholen hebben een ander idee ingediend. Daar hebben ze samen een idee van gemaakt. Het was het uh, speelplein openstellen na schooltijden. Zodat ook na schooltijd kinderen op zouden kunnen spelen. En uh, kooklessen of, of gezonde tussendoortjes. Dus dan kom ik eigenlijk oh. op, uh, ben je niet, op vier onderwerpen. Nee, drie. Drie? Mm -hmm. <laughs> ook goed. <laughs> uh, hoe werd dat ingebracht bij jullie? Werd er gezegd van we gaan nu praten over reddend zwemmen? Nee, we hadden een agenda en er waren dan allemaal agendapunten in. En dan gingen we punt voor punt eerst het vaststellen van de agenda en dan meldingen. En zo gingen we steeds naar het volgende punt toe. Toen hebben jullie al die punten doorgesproken. Er waren ook twee wethouders bij aanwezig. Hadden ja. die nog een inbreng bij jullie? Ja, als we in de eerste termijn allemaal hadden gesproken. Dan ging de wethouder spreken wat we nog mee moesten nemen in de tweede termijn. En ja, dat deed de wethouder eigenlijk. Er werd geld beschikbaar gesteld voor een project, hè Nes? Ja. Uh, hoe, hoe kom je daarop om dan dat project te kiezen? Of heb je alleen eerst het project gekozen en daarna gekeken van we krijgen geld om het uit te voeren? Uh, de scholen kregen zeg maar van nou er komt weer een jeugddebat. De scholen moesten ideeën insturen. Daar heeft De Griffie heeft daar ideeën uitgehaald en bijvoorbeeld van gezonde tussendoortjes les één idee gemaakt. En uh, daar, uh, daar zijn wij twee zijn uitgekozen om dan naar dat jeugddebat toe te gaan door onze juf en daar eh, zijn we zeg maar, ook gaan debatteren van welk onderdeel vinden wij het best en anderen overtuigen dat zij ook dat onderdeel het best gaan vinden. Jullie zijn uitgekozen op school, hoe is dat gegaan? Hebben jullie op school geoefend dan? Um, ja, we hebben met de hele klas hebben we geoefend. En uh, zo zijn eigenlijk de twee beste die uh, zijn uitgekozen <tosses> door de juf. De twee beste debaters van de Schafschool zijn doorgeschoven naar de raadzaal. Ja. Daar zaten de rest van, uh, van de school ook. Op één school na, de school. Um, hoe overtuig je iemand voor een plan? Ja, gewoon... Er werd al gezegd dat wij met veel handgebalen ook <tosses> Ik heb het gelezen. <tosses> ja, en dat... Dus overtuigen door, in, met handgebouw kan je iets ook, kan ook je krachtig heel goed maken overbrengen, ja. en dat iemand ook dingen sneller gaat onthouden en dat het beter bij hem overkomt. En dat is dan ook de bedoeling. En waarom hebben jullie gekozen voor gezonde, gezonde tussendoortjes en kookles? Ja, dat leek ons wel ook het meest mogelijke idee. Ja? Het meest mogelijk te maken idee te, met ja. 2000 euro. Ja, ja? en dat dat ook het langst voortgezet kan worden. En dus had je in... daar ideeën verder over? Hadden jullie dat al een beetje uitge uitgekristalliseerd, wat je daarmee zou gaan doen? Uh, ja, ook dat, uh, dat we het hele plan doen maken van dat melk niet uit de supermarkt komt, maar dat melk van de koe komt. Ah. En dat je daar ook lessen oh. aan koppelt. Oh? Dat is, het dat plan is... is dus al uitgedacht. Ja. <laughs> ja. Uh, ja. Hebben jullie dat van tevoren gedaan? Uh, ja, we hebben denk ik op die dag zelf hebben we met z'n tweeën, uh, tweeën gaan zitten. En daar hebben we een heel plan gemaakt van de punten wat we gaan bespreken mm -hmm. daar. En hoe we mensen gaan overtuigen en de punten waar we tegen zijn voor een plan. Want wij waren tegen het uh, tweede plan. Dat was uh, schoolplein uh, openstellen. Oh, okay. Waarom was je tegen? Omdat uh, wij hebben, naast onze school hebben we ook nog een uh, duc. Ducky Duck Club. En dat ja. is een uh, na-schoolse opvang. Ja. En uh, die spelen eigenlijk meer op het schoolplein. Dus eigenlijk heeft de Ducky Duck Club dan meer aan het idee dan wij. En het gaat om onze school. En jullie ja. gaan maar ergens anders spelen. Ja. ja. ja dat dus, ja, is een mening. Ja, goed. Ja. Hey, um, er waren meerdere uh, medestanders voor jullie plan. En toch zijn jullie eruit gekomen als beste debaters door uh, krachtig op te treden. Wat vonden die andere uh, debaters daarvan? Ik denk dat ze het heel jammer vinden dat ze niet hebben gewonnen. Maar uh, het was niet van dat ze dachten dat er mensen waren die het niet eerlijk vonden. Iedereen deed wel gewoon eerlijk van ja. gefeliciteerd. Ze waren enzo. ook blij dat jullie ja. het gewonnen hadden. Ja. Er is dus uh, wel gemeenschappelijk een oordeel uitgekomen. Het plan dat uitgewerkt gaat worden. Daar krijg je 2000 euro voor. Hoe ga je die uh, uitwerken? Want een plan binnenhalen is natuurlijk leuk. Maar nu moet je het ook nog uh, afmaken. Ja, dat, uh, dat wordt door de drie scholen gedaan. Die allemaal uh, in het reddingswemmen of bijzonder sporten daar inbrengen hebben gehad. Die gaan het verder uitwerken. En die gaan het plannen. Mensen met mensen contact opnemen. Of met de reddingsbrigade contact opnemen. En de andere scholen die niet dat opnemen. Nee, die het niet in hebben gediend... die krijgen ook die lessen... maar die hebben niet nog de taak om dat ook uit te gaan werken. Dus, hmm. uh, als ik het goed begrijp... het reddend zwemmen... gaat het worden... wordt weggezet bij... Uh, de directie van scholen. Hmm. Die maken een plan in samenwerking met uh, de Reddingsbrigade. En jullie gaan in... Uh, Centerparks leren reddend zwemmen. Ja. En ook... Uh, op het strand. En ook met het met op de Reddingsbrigade. Ja. Ja, dat we ook in de zeeën, mensen oh. zouden kunnen, daar is nog altijd wel het gevaarlijkst in de zwembad. Zijn er, al, zijn er altijd nog... Uh... Ja, kijk, je leert dat in het zwembad en vervolgens ga je naar het strand en je hebt ja. daar uh, junior lifeguards, dus de jonge uh, mensen die bij de reddingsbrigade ja. beginnen. Ja. En uh, je moet toch vaststellen dat jullie aardig te jong zijn voor op het strand lopen. Hoe oud ja. moet je zijn dan Ben? 16. Denk, 16, ja, dan zijn we toch ietsje... Ja. Maar wel als junior, toch? Ja. Ja, geloof het wel dat je dat wel... En dat willen jullie ook? Ik zou het wel leuk vinden omdat ik wel iets zou kunnen doen in geval van nood. Met dat je zet... wel iets kan betekenen. Ja, ja, ja, ja, ja dat ja. is een goeie. Ja, bij mij zit het ook een beetje hetzelfde. Ik zou niet echt reddingsbrigade daar willen gaan werken. Maar als ik iemand uh, zie verdrinken, dan wil, vind ik het wel fijn als ik weet hoe ik diegene dan moet redden. Dus eigenlijk wil je dat meer de achtergrond man. weten van uh, er gebeurt wat en nu kan ik optreden. Ja, en niet gelijk in de reddingsbrigade opgaan. Dat wilde er natuurlijk wel, hè? <laughs> ik denk dat Nes daar wel oren naar heeft. Ja, <laughs> ja, dat zou wel kunnen. Ik vind het wel leuk om mensen te kunnen helpen. Ik vind, heb ik altijd een goed gevoel bij als ik dan iemand heb geholpen. Ja, en zeker in geval van nood. Ja, ja. zeker in het geval van ja. nood. Ja. Hey, is het nou ja, goed? debat is leuk. Groep 8. Jullie gaan uh, volgend jaar uh, iets anders doen. Wat ga jij doen, Nes? Ik wil graag gymnasium gaan doen. En wat ga jij doen, Benny? Ik ga VWO doen. En dus Alem, ja. Ja. <laughs> ja, helaas, he? dat is allemaal in adem natuurlijk. Ja. Helaas. Ja, helaas. Dat is het antwoord nog niet. Dat gaan we waarschijnlijk ja. ook niet krijgen. Maar goed, um, als je dan naar een andere school gaat, krijg je natuurlijk ook andere ideeën. Um, heb je het idee dat je hier wat mee kan met dit debat? Zou je later misschien ook uh, iets in, in, in dit soort dingen willen doen? In politieke partijen? Ja, zou of ik. Het uh, lijkt even er nog. Ik laat nog even nadenken. Misschien nadat ik wel denk van. Oh, het is toch wel echt mijn ding om te gaan doen. Wie weet. Nou, ik heb het eigenlijk gewoon een beetje voor de lol gedaan. Het uh, is niet echt mijn ding en ik wil er later ook niks mee gaan doen. Nee, nee? maar je vindt nee. wel leuk dat je nu gewonnen hebt. Ja. <laughs> nou, ik vind het een prestatie dat het zo ver gekomen is. Ik een plan. Eigenlijk is het wel jammer, want je hebt een plan ingediend. En je gaat van school af. Ja, dat is wel jammer. Vind je het een beetje jammer? Ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> Ja. Dus voor, je andere, voor de andere zou je je klasgenoten. Zou ja. als, als indiener van het plan? Weet ik weet het niet. Ik zou het zeker vragen. Ja. Maar jij ook? Ja, ja, je wil iets doen als er wat gebeurt, zei je. Dus ja. uh, dat is eigenlijk wel zonde. Ja, zeker. Dan moeten mensen met de reddingsbrigade gaan praten. Ja. ja. En ja. jullie hey. gaan uh, met de burgemeester en zijn vrouw eten, hè? Als, uh, ja, gaan we lunchen. Of lunchen, ja. zeg maar eigenlijk. Ja. Leuk, hè? Ja, zeker. Weet je al waar je naartoe gaat? Nee, nee. Dat is een verrassing. Hoe door en zo zo. Ja. ja zoiets ja. het <laughs> kan ook de VWO er, er zijn maakt niet uit, ja. uit. Ja. Hey, ik wens jullie heel veel plezier met het uh, lunchen en uh, ook heel veel uh, um, succes bij de VWO en bij het gymnasium ja. en nou ja ik zie aan jou al dat je denkt van nou ik heb het gedaan maar ik heb het zo ja. en net zie ik nog wel eens terugkomen ja vrouwen. dat geloof ik ja. ook wel ja. Ja, ja. Hey, dankjewel Dank wel. en uh, ja. veel succes in de toekomst Dank u wel. Bedankt.